Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt een parlementair onderzoek in Engeland naar Partygate. In deze zaak zou premier Boris Johnson politieke borrels hebben georganiseerd... tijdens de corona-lockdown. En het draait in het onderzoek om één vraag, vertelt correspondent Fleur Lounsbach. Heeft uh, Johnson willens en wetens gelogen tegen het parlement? Want dat is namelijk een reden tot aftreden. Je mag het parlement niet voor de gek houden. Nou, de oppositie die wilde dit onderzoek... Maar alle partijen moesten stemmen vandaag, dus ook de leden van Johnson, zijn eigen partij, die moesten stemmen of ze wilden dat dit onderzoek er komt nou, naar hun baas. Ja, het onderzoek komt er dus, maar pas nadat de politie het onderzoek heeft afgerond. Daar zijn heel wat boetes uitgedeeld, onder meer aan de premier en de minister van Financiën. De voedsel- en warenautoriteit waarschuwt voor papieren rietjes. Die kunnen week worden en loslaten, waardoor jonge kinderen en verstandelijk beperkten kunnen stikken. De organisatie heeft 1300 klachten binnengekregen over bijna verstikking. Bijvoorbeeld van kinderen die een stuk ervan in hun keel hadden gekregen. Een Amerikaanse piloot krijgt een boete van 5000 euro omdat hij niet mee wilde werken aan een alcoholtest. Hij werd eind vorig jaar door de politie gepakt. Ze kregen een melding van een collega van hem. Die zei dat de piloot die avond voor de vlucht drankjes zou hebben gedronken. En hij wilde vervolgens niet meewerken aan een bloedtest om dat aan te tonen. Ook krijgt de piloot een vliegontzegging van ruim een jaar. En een aantal mensen in Wijk aan Zee in Noord-Holland zijn helemaal klaar met de uitstoot van de ovens van Tata Steel. Ze hebben daarom een webcam met livestream opgehangen om het allemaal goed in de gaten te houden. Ja, die webcam die monitor Tata Steel. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Kijk, je ziet hem hier al komen in de hoek. Nou, je ziet hem al, in oranje rook. Het is binnenkort voor Koningsdag, maar dit is toch geen goed nieuws. De beelden worden continu bekeken en als er ongefilterde rookpluimen of andere overtredingen te zien zijn, wordt dat meteen doorgegeven. Het weer, het is hier en daar nog, zonnig in het oosten, wel wat meer wolken. Morgen net zoiets als vandaag, dan 13 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht bij de Leidse Rijntunnel heb je nog wel 10 minuten op onthoud. Ook 10 minuten vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelevaansveen. En 10 minuten op de N207 hillegom al aan de Rijn vanaf de aansluiting to, uh, met de A4 tot Nieuwveen. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het is altijd lekker als je met uh, zo'n Groningse groep uh, kan beginnen. Ze komen uh, ook allemaal te Groningen, namelijk The Sign of Leo. Ze hebben een uh, album uitgebracht, uh, Blow Up, en die is gisteren uitgebracht. Uh, en vandaag gaan we er ook over praten, maar Martin Eerich van de uh, Sign of Leo... die heeft al uh, de nodige figuren op uh, de lokale radio's wel een beetje achter de rug...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 Uh, aan de Robbe Akda Award. Uh, die EP trouwens die heet uh, Still Nothing. En over de Robbe Akda wordt gesproken afgelopen zondag. Op eerste paasdag was er de finale. En uh, daar hebben we natuurlijk uh, ook een beetje rondgang. Marcus en ik. Marcus in dienst van de Robbe Akda wordt organisatie. Uh, Rob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 Uh, en ik denk dat ik vandaar wel bij elk nummer een bepaalde houding aan weet te nemen. Omdat ik dat een beetje channel, om het zo maar te zeggen. Maar ik ben juist nu in het proces van live spelen en uitzoeken hoe ik die muziek live tot de mensen breng. Dus ik ben het ook gewoon gaan weg aan het doen en dat vind ik juist zo leuk daaraan. Ja, als ik, want op een gegeven moment, ik stond er naar te kijken, als ik zeg Björk, wat zeg, wat zeg jij dan? Super vet. Ik zet het te weinig op, maar ik vind het super vet. Ja, want dat Bush. hoorde ik uh, terug. Oh echt? Ja. ja, ik heb Kate Bush heb ik wel veel geluisterd. Ze zijn meteen ook twee vrouwen uit die tijd ja, ja. die, die elkaar. Dus er zit eigenlijk een uh, soort combinatie van die twee, eigenlijk in jouw muziek? Nou, een combinatie van alles wat ik vet vind. Ja. En zij zitten ertussen.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 Uh, en daar zijn ook voorbeelden van. dus uh, Bijvoorbeeld Alain Clark, die uh, schrijft heel veel voor anderen nu. Ja. En was eerst, voor zover ik weet, vooral bekend van zijn echt muziek. Um, dus meer uh, die weg proberen te volgen. Yeah. Afsluitende vraag nog: De digitale snelwegen, waar kunnen ze je vinden? Uh, Elliot, Elliot Boyd's Music op Instagram, Facebook, TikTok. Um, ja, dat eigenlijk: Elliot Boyd's Music.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 Scherven van alles.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 Uh, nu zijn, zijn we ook uh, op deze dag, is het de eerste paasdag als we elkaar uh, spreken. Hoe staat het eigenlijk met jullie album? Want dat, uh, daar zijn jullie eigenlijk eind vorig jaar een beetje mee begonnen. Door uh, af en toe een single uh, te droppen. Dat uh, hebben jullie uh, min of meer gedaan bij NH-pop. Maar uh, wij hebben er uh, bij Alternative FM, maar ook bij 3 voor 12 Noord-Holland. Uh, hebben we er ook mee, uh, mee te maken gehad. Hoe, hoe staat het ermee?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 Ratings up Picture perfect paradise That's the stuff That's the stuff Een was dat met uh, Utopia. En daarvoor hoorde je uh, natuurlijk het uh, gesprek... wat ik uh, met uh, Door van den Berg had uh, over haar optreden. Ja, dat, uh, zij was niet de enige. Uh, er deed ook een pop band mee. De hele band uh, is aanwezig. LSD. Dat was natuurlijk uh, wel even... Uh, misschien wel een beetje schrikken... dat jullie als beste runner-up er toch uit zijn gekomen.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 van in het gevoel of zo omdat je ineens denkt, ja, het klinkt ook zo zielig. Dus alles wordt ineens zo zielig. Maar het gaf wel wat meer lading, ja. Misschien moeten we dit vaker doen op deze manier. Ja. Dat het, ja. uh... Is het misschien weer een idee om het verder uit te werken in een ander soort van songs? Nou... Nou ja, ik, zeg, ik, ik wil jou geen, uh, niet nog meer uh, amandelontsteking verzorgen uh, <laughs> maar... maar uh, <laughs> ja, nee, dat ja, niet dat, dat uh, het heel, heel slim is voor onze gezondheid, maar uh, de lading uh, die kan... Uh, maar uh, ja, ja aan de andere kant, nu weet ik hoe die lading kan overbrengen. Kijk, dus dan, weet je, hoe het gevoel ken ik nu, dat dan, dan moet ik dat gewoon weer... Ja.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 Dat is wel, uh, wel heel vet. Dat wel uh, vet. Je hebt meer ruimte. Ja, meer ruimte. Was dat uh, op het uh, kleine podium niet het geval? Nou ja, het kleine podium was het net iets intiemer. Het was nog steeds voor ons een van de grotere podiums waar we gespeeld hebben. Maar dit is toch wel andere koek. En, uh, je, ik weet niet, het voelt, het voelt in één keer heel erg... Wel een hele lekkere koek. Oh, het ja, ja, is toch wel maar. lekkere koek. Daar ja, ben ik het ja. allemaal eens. Mooi, ja. maar jullie waren wel jullie ja, waren ja. wel ja. ver weg jullie ja. wel ver weg dat vond ik wel jammer ja, ja ik vond ja. het wel lastig ik wel mijn favoriete moment was toen dat ene liedje What If I spelen iedereen met zijn telefoon de zaklampjes ik dacht ah dat was zo schattig iedereen deed het ook dat was echt heel lief dat kwam dat hij het ging doen omdat ik mijn <laughs> <zaklampen> met zaklampjes met telefoon dat was ik helemaal niet door nog even over jullie werk want ja het is wel aanstaande geloof ik het komt er wel aan. Zeker. Ja. Dan zijn ze van plan om uh, binnen, de, binnen een korte tijd het singles te releasen en Binnen korte tijd. Singles? Er, uh, ik ja, ik heb een hersenschudding. Dus ja. kunnen... ah, vandaar de zonnebril. Ja, ja vandaar de zonnebril, ja. Ja. ja. We kunnen er niet heel veel over kwijt. Ja. Maar uh, er, er, is, er is wel wat, uh, wat vets wat er aankomt. Uh, ja. ja. In meerdere materialen. we nemen onze tijd. We nemen onze tijd. We hebben al vrij onze tijd genomen. We, uh, dat is niet waar, we staan een jaar. <laughs>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 Ik denk niet dat het een heel ja. perfectionistisch antwoord. Ja, oké, okay, maar kijk. Ik vind dat ik een perfectionistisch ben, maar is het dan werkelijk perfect? Dat is, dat is aan ieder... Ja, gooi jeetje. Dat is aan ieder zichzelf, zeg maar. Oké. Nou, maar goed, maar jullie letten wel op uh, kwaliteit, toch? Dat, dat sowieso. Ja. ja, ik zou liever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 Een moment waar ik ook met mijn, met mijn pa later nog over had. Van dat hij zei van ja, ik, ik wist helemaal niet dat dat zo speciaal voor jou was. Want we zaten gewoon in de auto. Zeg maar ik bracht je gewoon naar zwemles of ik bracht je naar weet ik veel. Maar de, voor mij waren dat echt mooie momenten die ik dan deelde met hem. En dat, uh, daar ging het licht over. Wat, wat, wat maakt dat nou zo speciaal? Is dat uh, gewoon uh, de weg naartoe? Of is het uh, uh, de beleving? Ik denk heel erg dat het uh, het, het soort van...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 Ja, en tot zover ook de, ja, de, het verhaal rondom de Rob Acto woord Eén van de nummers die veel Mets speelden, was deze. Hoop, die je hoort tot aan het Nieuws van 8 uur. Allow yourself to slip down that road and you surrender to your lowest instinct. In the darkest times, hope is something you give yourself. That is the meaning of inner strength.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 Mocht die feeling zoek je eigen weg omhoog Dan bouw je elk doel ja Ik ben veeke obstakels, maar kan nog steeds niet doorslapen Wil verleden loslaten, leven doordragen Steeds, het wordt zwaarder Je hoort de pijn in mijn stem Probeer te vechten door tranen Legt de pijn in mijn trek. En niet woord wordt daden Shit, kan me nog breken? Echt niet bang voor regen Tuurlijk zit het soms tegen, maar wat ontbreekt Dat maakt me completer Van elke fout word ik beter En vallen bracht me omhoog Dus zijn de tijden onzeker? Is er altijd nog hoop?